3 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De gemeente Alfa aan de Rijn geeft zometeen een persconferentie over de schietpartij van gisteren. Waarnemend burgemeester Eenhoorn, hoofdofficier van justitie Nooy en korpschef Stikvoort komen aan het woord. Forensische experts zijn de hele nacht bezig geweest met het onderzoek naar de schietpartij. In de loop van de nacht zijn alle lichamen uit het winkelcentrum weggehaald. Bij de schietpartij kwamen gisteren zes mensen om het leven. De dader, een man van 24, pleegde daarna zelfmoord. Vanavond is in Alphen een herdenkingsbijeenkomst, maar een locatie is nog niet bekend. Bij winkelcentrum De Ridderhof zijn bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De Tweede Kamer is teleurgesteld dat het akkoord over I-SAFE is verworpen. Een meerderheid van de IJslandse bevolking stemde in een referendum tegen. De VVD en de PVV willen een EU-lidmaatschap van IJsland blokkeren... en verder voorkomen dat het land nog geld kan lenen van het Internationaal Monetair Fonds.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 In Groningen zijn na een achtervolging twee mannen opgepakt... die een spoor van vernieling hebben achtergelaten. De mannen van 20 en 22 stalen vannacht een auto... en pleegden in Beerta en Finsterwolde drie mislukte overvallen. Ze reden twee mensen aan die lichtgewond raakten. In Scheemda vernielden ze ruiten, reden tegen verkeersborden... en een geparkeerde auto aan. En daarna kwam de politie ze op het spoor... en gooide de bijrijders spullen naar de politiewagen. De twee mannen vlogen uiteindelijk bij Veendam uit de bocht kwamen in een droge sloot terecht. De bestuurder heeft geen rijbewijs en zei tegen de politie... dat er onder invloed was van drugs. De militaire vakbonden beginnen dinsdag met acties... tegen de bezuinigingen bij Defensie. In de aanloop naar de landelijke actiedag op 16 juni... worden er zo'n 30 kantinebijeenkomsten gehouden... om te horen wat het personeel van de bezuinigingen vindt. Dinsdag is de eerste actie in Havelten. Het kabinet heeft ingestemd met de bezuinigingsplannen... waardoor zo'n 12.000 functies bij Defensie verdwijnen... Ook in materieel wordt flink gesneden. De plannen van minister Hillen om 1 miljard euro te bezuinigen... zijn hard aangekomen bij de militaire bonden. Die spreken van een kaal- en kil saneringsbeleid. Het weer zonnig met een paar sluierwolken. Vannacht koelt het snel af tot 3 graden land in maart en 5 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig met een temperatuur van 15 graden op de Wadden... tot 22 in Limburg. Dinsdag gaat het regenen. ANWB-verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Door wegwerkzaamheden staat tussen Klopend Diemen en Klopend muidenberg een file van 2 kilometer. En de andere richting op richting Amsterdam tussen Gooi Meer en Muiderslot 4 kilometer. Op de N259 Dinteloord richting Bergen-op-Zoom tussen Dinteloord en Welberg 3 kilometer file. En een treinvertraging, want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. Reizigers hebben meer dan een uur vertraging.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 En dat is een stuk leuker. Voor iedereen, ja, winnen is leuker. Met de Vriendenloterij. Ga nu naar vriendenloterij.nl Goedemiddag, vier minuten over drie. Zometeen meer vanuit Alphen aan de Rijn. Als de persconferentie daar gaat, beginnen het rondje langs de voetbalvelden. Beginnen wij in Utrecht bij FC Utrecht Feyenoord. Frank. Weer een corner, nu van de andere kant. En de maken heet nu Leerdam. De corner van Mijayichi, midden voor de goal. Leerdam helemaal vrijgelaten. Utrecht was even met zijn tiener, omdat Silberbouwer gewond was geraakt aan zijn wenkbrauw. Die moest even gehecht worden, dus even met een man minder. En de eerste de beste standaard situatie daarna dus. Leerdam volledig profiterend voor Feyenoord, dat nu op 2-0 staat in de Galgenwaard. Twente tegen Roda en Kok. Het gaat moeizaam bij de FC Twente. En Willem Jansen van Roda die speelt even een centrale rol. Althans een aantal minuten geleden. Hij kreeg een dot van een kans. Maar hij werd verhinderd, die mogelijkheid, door Michailov. En even later kreeg hij weer een kans. Maar die mogelijkheid verplust hij helemaal. Hij raakte de bal niet goed. Die bal die ging naast. En toen denk ik even aan Willem Jansen. Volgend jaar vrij schopgenomen vanaf de linkerkant door Theo Jansen. Die bal die wordt nog net binnengehouden. Ik wil nog even het verhaal graag afmaken van Willem Jansen. Wil. Wij ronden even af, omdat we even naar de verkeersinformatie gaan. Er is een spookrijder. Rijdt u op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... dan komt u tussen Afrit Soest en Diemen Noord een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam... dan komt u tussen Afrit Soest en Diemen Noord een spookrijder tegemoet. 0-0 dus bij Twente tegen Roda. Ajax-Groningen, Ronald van der Geer. Daar is het ook 0-0, Tom. Na 33 minuten hebben we net een enorme knal gehoord. Vuurwerk vanaf de tribune. Ik hoop dat dat een beetje het startschot is voor, uh, voor deze wedstrijd. Die maar niet op gang dreigt te komen. Dat valt dan verder wel op. Ja, een schot van Eriksen dat net overging. En het feit dat André Ooyer zijn vaderrol in de selectie wel heel erg letterlijk neemt. Hij was een minuut bezig met het strikken van de veters van Kenneth Vermeer. Nu een schot van FC Groningen zo waar. Dat is het eerste schot op goal. Bakuna, maar het gaat naast de goal van Ajax. Het blijft 0-0. De hel van het noorden, Parijs, Robert-Sebastiaan. 56 kilometer zijn er nog af te leggen... en we hebben een uh, grote groep aan de leiding gekregen. We hadden dus die tien man aan de leiding. Dat waren Grijpel, Boucher, Elminger, Angouvan, Charlinghi en de Kort... Dokker, Veilleux, Stangelje en Soibert. Die hebben in eerste instantie uh, gezelschap gekregen... van Van Summeren, Lars Bak, Heemen, Roelands, Quinziato... altijd gevaarlijk, Bedenkoek en de Fransman Frédéric Guedon. Daar ook in de buurt. En volgens mij zijn ze al net ook aangesloten. Tom Lezer, weer een Nederland. Dus. En weer een Rabobank renner in de spits van de koers Rabobank. Die probeert de koers te controleren en dat doen ze goed. Rasch zat daarbij. Ook Rast, niet te verwarren met elkaar. En de Duitse talent John Degenkolb. En de peloton volgt op 35 seconden in dat peloton. Een goede Sebastian Langeveld. Hij probeerde het net een keer. Slaagde er niet in om weg te komen met Hushoft en met Vleeschau. Maar hij zit daar goed in dat peloton. Omringd onder meer ook nog door Lars Boom. Epke Zonderland, haalt hij zijn eerste medaille of haalt hij hem niet Edwin Cornelissen? Hij heeft de zilveren medaille te pakken en dat is een prachtige prestatie voor hem op de brug. Zijn beste prestatie op brug was ooit brons, maar dat is lang geleden. Nu heeft hij zilver een fantastische opwarmer voor de rekstopfinale. En we zeiden al, mocht er nieuws zijn vanuit Alphen aan de Rijn... dan gaan we er even heen. Bert, is er inmiddels al iets nou, van er is beweging? Be er is beweging inderdaad bij, in de zaal van de persconferentie. Zo dadelijk wordt er dus een persconferentie gegeven... door de burgemeester, burgemeester Eénhoorn. Hij is waarnemend burgemeester in Alphen aan de Rijn. Hij is trouwens waarnemend burgemeester. Ik moet hem zo noemen, omdat er een politieke crisis daar is geweest. En hij is aangeschoven achter het bureau. Maar we hebben op dit moment nog geen geluid. En ik heb niet het idee dat het nu gaat uh, beginnen in uh, Alphen, hoewel? Ja, toch. De grote ramp die Alphen van der Rijn heeft getroffen... en deze dag na de ramp is vooral om iedereen te kunnen informeren... over de stand van zaken en om zoveel als mogelijk met iedereen... contact te hebben die een relatie heeft met de slachtoffers... Die betrokken is bij deze grote ramp. Dus dit is een dag waarop wij proberen alles nu op een goede wijze te organiseren. Op een goede wijze uh, met nabestaanden van slachtoffers en met de gewonden uh, uh, contact te hebben. Ons medeleven en ook aan hen persoonlijk nu vandaag uh, te geven. Uh, en ook morgen zullen we dat doen. Verder is het natuurlijk een dag waarop wij uh, een maat, aantal maatregelen moeten nemen. Zowel van de zijde van het Openbaar Ministerie als van de zijde van de politie. Met betrekking tot uh, alles wat de omstandigheden van de daden betreft... als het verdere onderzoek. Uh, zoals ik aangaf, een dag uh, van uh, medeleven met uh, de slachtoffers. Uh, medeleven met de familie. Ik denk dat het goed is dat ik u nu meldt wat de stand van zaken is met betrekking tot de slachtoffers. Gisteren hebben wij kunnen aangeven dat naast de dader... die zichzelf uh, dodelijk heeft getroffen, dat er zes dodelijk getroffen slachtoffers zijn. Dat is nog steeds het geval. Er zijn niet meer slachtoffers dan deze zes... Hoewel in het ziekenhuis nog een aantal zwaar gewonden zijn. Maar de berichten uit het ziekenhuis zijn dat uh, er in het ziekenhuis... geen van de slachtoffers zijn bezweken op dit moment. Dus er zijn zes slachtoffers uh, te betreuren. En dat betreft drie vrouwen en drie mannen. De vrouwen zijn respectievelijk 91, 68 en 45 jaar oud. Het gaat over drie mannen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 moeten betreuren, zijn er op dit moment nog twaalf mensen gewond... in het ziekenhuis, waaronder één kind. In het totaal waren er 17 gewonden. En van die zeventien waren er en zijn er zeven zwaar gewonden. Ik gaf u zo net al aan, zwaar gewond wil zeggen... dat dit in sommige gevallen ook levensbedreigend kan zijn. Wij weten dus niet of... Uh, daar op dit moment uh, nog sprake van is. Uh, op dit moment kan ik u alleen zeggen dat er nu niet sprake is... van uh, mensen die zijn bezweken aan hun ongevallen. Uh, van de 17 gewonden zijn er acht vrouwen en negen mannen. Bij die acht vrouwen zijn er twee kinderen. Een meisje van tien en een meisje van zes. Die twee kinderen zijn licht gewond... En van die kinderen is er één ondertussen uit het ziekenhuis weer naar huis. Wij euh, leven mee, zoals ik zei, met hen. We gaan vandaag daar ook alle aandacht aan geven. Maar ik wil nog één ding onderstrepen... dat het een enorme impact heeft op onze samenleving in Alphen aan de Rijn. Vandaag zijn contacten geweest met de leden van het kabinet. En we hebben besloten ook vanavond om uh, met de initiatieven die al zijn genomen... een bijeenkomst te hebben. Om negen uur zal die plaats hebben bij de Ridderhof... waar we de slachtoffers zullen herdenken... en uiteraard stil zullen staan bij dit ontzettend vreselijke... bij deze ramp, bij deze catastrofe die ons heeft getroffen. <kijkt> bij deze bijeenkomst uh, zullen ook een of meerdere leden van het kabinet aanwezig zijn en het woord voeren. Behalve dat wij om negen uur bij elkaar komen met, naar nou, ik mag aannemen, heel veel alvenaren, zullen we straks aan het eind van de middag een uh, samenkomst hebben... met nabestaanden en familieleden van slachtoffers en met heel veel hulpverleners... om uh, stil te staan bij datgene wat er allemaal tot nu toe is gedaan... Want behalve dat wij meeleven met alle mensen die dit vreselijke is overkomen... hebben wij ook heel, heel veel te danken vanaf het begin van deze catastrofe... en al die mensen die zich hebben ingezet. Ontzettend veel mensen van de hulpverleningsdiensten, uh, van de politie, van de brandweer... van de geneeskundige diensten, uh, in de ziekenhuizen. Maar ook hier op het stadhuis van Al van der Rijn zijn er enorm veel mensen die van alles... Uh, nog wat aan de kant hebben gezet om hier gisteren de hele dag... en vandaag weer aanwezig te zijn om hulp te kunnen geven. Slachtofferhulp wordt gegeven. Wij overleggen nu ook met de scholen... om ook morgen op de scholen uh, de schoolleiding terzijde te staan... en uh, te kijken hoe we leerlingen kunnen opvangen... Uh, die te maken hebben met slachtoffers... die gisteren zijn gevallen in deze catastrofe. Uh, dus u bedenkt uh, met ons dat wij heel veel tijd en energie daar in de komende tijd aan zullen geven. Dan wil ik graag nu het woord geven aan de hoofdofficier van Justitie... om uh, iets te zeggen over de dader en de omstandigheden daarbij in aanmerking genomen, mevrouw Nooy. Luistert daar een persconferentie gegeven op het gemeentehuis in Alphen aan de Rijn. Ik de wil van de we beginnen van gisteren. beginnen met uh, nog wat informatie over het incident uit uh, 2003... waar ik gisteren over heb gesproken. Um, we hebben uh, die zaak in grote lijnen kunnen bekijken. En het gaat hier om het gebruik van een luchtdrukpistool. Um, in een groepje van kennelijk vier mensen uh, heeft iemand een luchtdrukpistool in handen... En een luchtdrukpistool voor uw informatie is... Uh, het voorhanden hebben daarvan is pas strafbaar op de openbare weg. Het lijkt er nu op dat de dader... mogelijk deze zader zichzelf heeft verwond... omdat als ik naar de code kijk van het CEPO, die luidt door feit en of gevolgen getroffen. Dus het lijkt erop dat uh, deze man mogelijk zichzelf in het been heeft geschoten. Het gaat dus niet om zware wapens. Het gaat om een luchtdrukpistool. En nadere details kan ik u daar uh, deze week nog over geven. De afscheidsbrief. Um, ik heb u uh, verteld dat daarin geen motief is uh, uh, vermeld. Maar in deze brief verwees hij naar digitale andere informatie... Uh, de politie heeft twee bestanden bekeken in grote lijnen. U begrijpt dat wij um, die informatie natuurlijk tot achter de komma uitpluizen. Um, en ik kan daarover zeggen... Um, en dat is natuurlijk wel heel triest voor de nabestaanden... Uh, dat een duidelijk motief daar toch niet in te vinden is. Ik kan u zeggen um, dat deze man duidelijk suicidaal was. En uh, de inhoud zowel van de brief als van de bestanden. Um, de tekst althans is veel meer van een spirituele... dan van een bedreigende inhoud. En nogmaals, ik realiseer me... Uh, dat dat natuurlijk voor de nabestaanden... Uh, geen enkele verzachtende omstandigheid is. Ik kan u ook zeggen dat op de plaats van het delict... inmiddels drie wapens zijn gevonden. En hoe graag ik dat ook zou willen... ik kan u niet zeggen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 die deze man had. En alles wat daarmee te maken heeft... wordt gedaan door een ander korps. Niet omdat het korps dit niet zou kunnen... of omdat we hen dat niet toevertrouwen... maar puur en uitsluitend... voor de objectiviteit. Dus ook daar kom ik later op terug. Dank u wel, mevrouw de Nooy... voor deze toelichting... Eh, rondom eh, de dader... en de omstandigheden daarvoor... in aanmerking nemend En dan wil ik graag het woord geven aan de heer Stikvoort... korpschef van de regio Politie Holland, Midden-Holland... over de, het politieonderzoek tot dit moment. De heer Stikvoort, hij moet even dus achter de microfoon gaan zitten. Ik wil u het even kort meenemen involve. rond een aantal uh, activiteiten... die de politie de afgelopen, uh, het afgelopen etmaal heeft uh, ontwikkeld... en wat, uh, wat onze verwachtingen nog zijn. Afgelopen nacht uh, zijn er drie winkelcentra... Die uh, afgesloten waren verder uh, onderzocht. Er is gekeken of er mogelijk explosieven aanwezig uh, zouden zijn. Uh, dat heeft plaatsgevonden door een aantal explosieve verkenners van de regio-politie Hollands Midden. Uh, uh, een aantal uh, professionals van de EOD, uh, de explosieve opruimingsdienst. En daarbij waren ook 800 die gespecialiseerd zijn in het opsporen van uh, explosieven. Daar is overigens niets verder aangetroffen.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 Um, en uh, uh, het familie ook van, van uh, slachtoffers. verder uh, begeleid worden door uh, familieregisseurs. Ik kan u zeggen, ik was uh, zojuist even op de PD. en um, het greep me wel aan als je de stille getuigen ziet van het verschrikkelijke drama. wat daar moet hebben plaatsgevonden. Dat moet een afgrijzelijke ervaring voor mensen zijn geweest die daarbij uh, aanwezig waren. Dat geldt overigens ook voor mijn collega's die daar uh, als eerste te plaatsen waren. Die na de melding onmiddellijk hun vesten, hun kogelwerende vesten hebben aangetrokken. En meteen, maar met één doel, dat winkelcentrum in zijn gegaan. Dat is de dader uitschakelen. Helaas euh, waren er toen al veel slachtoffers gevallen. Wat verwachten wij nu uh, uh, voor de, de komende aantal uren? Forensisch onderzoek zoals het er nu uh, voor staat zal in de loop van de middag worden afgerond. Daarna zullen tactische regisseurs uh, uh, uh, naar de plaats delict uh, gaan. Om daar uh, verder onderzoek te doen, te doen naar achtergebleven spullen in het kader ook van het opsporingsonderzoek. Maar gelijktijdig ook allerlei spullen die er nog liggen, ik heb ze ook gezien liggen... persoonlijke spullen van, uh, van slachtoffers, om die in beheer te nemen... en te zorgen dat die spullen ook terugkomen bij degene aan wie dat toebehoort. Uh, naar verwachting zal het winkelcentrum... Uh, waar dit uh, vreselijke voorval heeft plaatsgevonden vannacht uh, worden schoongemaakt... en de verwachting is dat het uh, op z'n vroegst morgenochtend... aan de winkeliers uh, zal worden teruggegeven. Uh, dan uh, wil ik afsluiten met uh, uh, toch nog even stil te staan bij een tweetal geruchten. In de nieuwe media word je daarbij constant uh, mee uh, geconfronteerd. Er ging het verhaal dat er een tienjarig meisje uh, uh, ook uh, zwaar gewond zou worden geraakt... en door het hoofd zou zijn geschoten. Dat is niet waar. Er is een tienjarig meisje gewond. Die is licht gewond geraakt. Gelukkig dan maar. Uh, omdat het inderdaad voor erg had kunnen zijn. Maar dat wil ik u nadrukkelijk uh, mededelen. En op de tweede plaats, en dat is ook wel triest... Uh, doordat de naam is vrijgegeven van uh, de dader... nu blijkt er een tweede uh, persoon in, uh, in Alphen de Rijn uh, uh, te bestaan en rond te lopen... die dezelfde naam heeft. En deze meneer die heeft geen leven op dit, uh, op dit moment. Dus ik wil u echt oproepen... Uh, um, uh, uh, en uh, de luisteraars en de kijkers oproepen om uh, zich te realiseren... dat degene die dit heeft gedaan is dood, is overleden. De andere die nu rondloopt heeft absoluut niets van doen met deze hele zaak. Dank u wel, meneer Stikvoort. Uh, ik denk dat dat een heel heldere oproep is. Het mag niet zo zijn dat naast dit drama ook nog een dergelijk persoonlijk drama... voor iemand, uh, naamgenoot van de dader... Uh uh, dat dat uh, ook nog zijn verdere weg zou krijgen, alsjeblieft niet. Tot zover uh, deze persconferentie in, de in Alfa conference. aan de Rijn. Ik zet heel eventjes de feiten op een rijtje. Er zijn dus zes slachtoffers, drie vrouwen drie mannen, drie vrouwen van 91, 68 en 45 jaar de mannen variëren in leeftijd van 80, 49 en 42 jaar en die laatste man die is oorspronkelijk afkomstig uit Syrië verder uh, zijn er een aantal mensen zwaar gewond, waaronder dus één kind we weten nu ook dat in die afscheidsbrief geen motief stond, maar ook digitaal is er geen motief gevonden... door het Openbaar Ministerie. Het motief ontbreekt, werd er gezegd. Wel zijn er drie wapens gevonden, maar daar kan nog niet zoveel over worden gezegd. Ook kan de vraag nog niet worden beantwoord of daar een vergunning voor was. En er zijn 70 rechercheurs op de zaak eh, gezet. En dat het ook wel bijzonder is dat niet het politiekorps... in Alphen aan de Rijn het onderzoekt, maar een ander politiekorps. En dat om eh, tunnelvisie, ver verwarring en vermenging allemaal te voorkomen. Dat zijn de feiten van dit moment. Bert van dankjewel. Mocht er meer nieuws komen, dan hoort u dat vanzelfsprekend in deze uitzending. Inmiddels rust bij de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Het staat 0-0 bij FC Twente Roda, 0-0 bij Ajax Groningen... 0-2 bij Utrecht Feyenoord door goals van Ver en Leerdam... en ook 0-0 staat het in de Jupiter League bij RKC tegen Goadiekels. We gaan fietsen. parijs roubaix Het is mooi weer. Veel stof. Sebastian Timmerman. Ik denk dat er heel veel renners vanavond behoorlijk kuchen van al het stof in hun longen. Misschien ook wel Fabian Cancellara. Iedereen wacht op het moment dat hij zou gaan. Nou, hij is gegaan. Hij deed het op zone 10. Mons PVL. Een hele lange zone is dat van drie kilometer maar liefst lengte. En daar ging hij in de aanval. Hij kreeg met zich mee Husshoft, Fletcher en Alessandro Ballan. Ze zitten inmiddels weer op het asfalt. Rapen een aantal renners daarop die of gelost zijn uit de omvangrijke kopgroep die we inmiddels hebben... Een minuut uh, voor het groepje met Cancellara. En een aantal renners die al eerder ontsnapt waren. Het is een chaotische situatie in parijs roubaix Husshoft zit in het wiel van Fabian Cancellara. Zij komen nu bij een andere renner van die Garmin-ploeg. Dat is dus een ploeggenoot van Husshoft. Husshoft heeft dus een ploeggenoot bij hem daar. In die uh, ontsnapping die is ontstaan in de achtervolging op die omvangrijke kopgroep. Die we nog altijd een minuut hiervoor hebben. Een groep van een man of twintig. Daar zitten in ieder geval bij André Graaf en Jurgen Roelands. Zij rijden allebei voor de Omega Pharma Lotto-ploeg. Die ploeg heeft niet echt een uitgesproken kopman vandaag... maar doet het wel heel goed en heeft het vooral slim gedaan... want zij met twee man sowieso in de spits vertegenwoordigd. En David Boucher, de Fransman die al zo lang in de aanval is... moet daar ook nog ergens rondrijden. Daar zitten ook bij de Nederlanders Chalingi en Lezer. Koen de Kort is weggevallen uit die kopgroep... en is inmiddels opgeslokt door het groepje met Fabian Cancellara. Verder belangrijke namen in de kopgroep John Degenkol. Dat is een Duits talent... ...van HTC Columbia. Johan van Summeren, dat is weer een ploegenoot van Thor Husshofft... ...Bedenkoek, Manuel Quinziato en Lars Bak. Zij rijden in 1 minuut en 5 seconden krijgen we nu door. Voor de groep Cancellara. Die groep is uitgebreid. Cancellara zit daar in tweede positie. Husoft in derde positie. Eén van de Garmin-renners. Misschien is dat wel van Summeren... ...maar het is moeilijk om te herkennen. Hij rijdt daar in ieder geval, voert er het tempo aan. Koen de Kort zit in vierde positie. In die typische stijl van hem met de rechterrug opgepikt. Dus door de grote meneer zelf, door Cancellara, die dus de eerste aanval heeft geplaatst. Balan kon mee en helaas, helaas kon Sebastian Langeveld voorlopig niet mee. Hij zit in het eerste deel zeg maar, van het peloton dat een seconde of 15 à 20 volgde net achter Fabian Cancellara. De koplopers inmiddels alweer op de volgende zone. Dat is een korte zone, Merigny aan Avla. En die zone die is slechts 700 meter lang. En dan zien we dan weer een aanval van Lars Bak, een van de twee man ook van HTC die daar voor in de koers vertegenwoordigd zijn. Maar hij is op komst, hij is op komst vanuit de achtergrond dus. Fabian Cancellara. maar hij is niet alleen... want hij heeft dus inmiddels de wereldkampioen Tor Russov bij zich. We weten ook dat het niet de dag is van Quickstep. Tom Bonen heeft inmiddels opgegeven. En Sylvain Chavanel, de schaduwkopman... is na een aantal valpartijen ook teruggeworpen naar achteren. Gaan wij even naar Eindhoven, topper in de mannenhoofdklasse. Oranje-zwart bloemendaal, Tim Steens. Het is inmiddels rust hier in Eindhoven en de stand is 1-0 in het voordeel van de bezoekers van Bloemendaal dus. Het was de eerste en de enige strafcorner die Bloemendaal kreeg in die eerste helft. Um, ja, Olmer Meijer, de man die normaal die strafcorners poest, zat op de bank op dat moment. Wouter Jolie stond wel in het veld, hij slaat meestal die corners. Maar hij dacht, laat ik eens een variant proberen via Rol Bovendeert. Nou, die werd perfect uitgevoerd, want de slag van Wouter Jolie werd met een prachtige tip in door Rol Bovendeert gepromoveerd tot een doelpunt. En zo kwam Bloemendaal dus aan die 1-0 voorsprong, die dus nu op het bord staat, even daarvoor had Oranje Zwart gewoon moeten scoren, want Lucas Judge, een van de spitsen van Oranje Zwart, kwam helemaal alleen voor keeper Jaap Stokman van Bloemendaal op een lange paas van Marcel Balkenstein. Maar hij plaatste de bal met zijn backhand naast het doel van Stokman. En daarna kreeg Oranje Zwart een kans op een gelijkmaker. De tweede strafcorner van Oranje Zwart, Mink van der Weerde, poeste heel hard in, maar weer was het Jaap Stokman, of dit, tenminste dit keer met een goede redding. Hij tikte de bal met zijn stick uit het doel en dat betekent dat we hier gaan rusten met een 1-0 voorsprong voor Bloemendaal. En wij het even gaan hebben over de marathon van Rotterdam... die eerder dus vandaag was en toch wel een beetje op een teleurstelling uitliep... voor Koen Rijmakers, want de Nederlander zo graag, wilde die zo graag die limiet te halen... voor de nominatie voor de Spelen volgend jaar in Londen. Maar hij bleef ruim, ruim boven die gestelde eis van twee uur en tien minuten. Jeroen Stomphorst, uh, ja, die ontmoette Rijmakers eigenlijk vlak na de finish. Koen, um, is de tegenvaller? Ja, dat toch wel. Uh, ik zag al wel dat we onderweg wat te langzaam doorkwamen... Halverwege hadden we eigenlijk een achterstand van 45 seconden op het schema. Ja, heb ik geprobeerd uh, omdat we toch... Uh, we zaten wel uh, op de cruise control zeg maar, steady tempo. Maar allemaal net iets te langzaam. Dus uh, heb ik geprobeerd uh, bij een kilometer of 23... zelf het tempo aan te geven, ietsjes te versnellen. Nou, dat breekt wel op aan het eind. Dat betekent dat je haast niet goed waren. Nou ja, ze hadden moeite om het juiste tempo te vinden... Maar vervolgens loop ik ook niet de goede tijd erachteraan. Dus ik was vandaag zelf ook niet goed genoeg. En heb je daar een verklaring voor? Want alles beest op een fantastische dag. Ja, nou, ik weet niet. Lichaam motorisch ging het vrij makkelijk. Maar mijn benen voelden vrij, vrij snel stram. Ik had toch een, een energieprobleem, denk ik. Misschien wel door die versnelling halverwege. Ik ben er ja, gesuggereerd door onze commentatoren van: wellicht is hij te diep gegaan in de CPC-loop waar je zo goed hebt gepresteerd. Ja, weet ik niet, wellicht inderdaad. Dat uh, ga ik met mijn trainer Gerard Valent uh, na de aan te evalueren. Precies kijken wat voor 5 kilometer tijd ik nou uh, liep. Maar uh, ja, ik, ik heb nooit echt goed op het schema gezeten. Uiteindelijk uh, vallen ha alle hazen net iets eerder af. Patrick deed het heel netjes, maar die zou het misschien tot 25 proberen. Die gaat er bij 20 uit. Die jonge, de Keniaanse jongen die had daarna moeite genoeg om het tempo hoog te houden. Plus, we bleven met z'n twee over. Dat is allemaal net jammer. Maar wat ik zeg, als hij zo ver boven die 210 loopt, dan zat het er vandaag niet in. Maar hij had wel iets meer in gezeten dan wat er nu vandaag uitkwam. Uh, hoe verloopt nu jouw route naar Londen? Heb je al enig zicht op zo vlak naar de finish? Nee, ik wou sowieso uh, van dit jaar een voorjaars- en een najaarsmarathon lopen. Dus ik ga gewoon in oktober nog een poging wagen. En er is geen man overboord, maar uh, ik had iets meer uh, gehoopt en verwacht van vandaag. Radio 1, het NOS Journaal. Al vier is Ewout deal. Burgemeester Eenhoorn van Alfa aan de Rijn heeft gezegd... dat er na de schietpartij van gisteren in een winkelcentrum 17 gewonden zijn. Zeven van hen zijn zwaar gewond of ze in levensgevaar zijn is niet duidelijk. Bij de schietpartij vielen gisteren zes doden, drie mannen en drie vrouwen. In het winkelcentrum zijn inmiddels drie wapens gevonden. Uit de afscheidsbrief die de dader had achtergelaten... is volgens de hoofdofficier van Justitie gebleken... dat de 24-jarige man duidelijk suïcidaal was. Maar een motief is niet duidelijk geworden. De Tweede Kamer is teleurgesteld over het verwerpen van de iSafe-deal door de IJslandse bevolking in een referendum. VVD en PVV willen een EU-lidmaatschap van IJsland blokkeren. PVDA en CDA willen dat IJsland de schuld van 3,8 miljard euro hoe dan ook terugbetaalt. Dat geld hadden spaarders nog te goed van de failliete IJslandse internetbank iSafe.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 En bij het EK-turnen in Berlijn heeft Epke Zonderland zilver gewonnen op de brug. Zijn oefening was foutloos, maar net iets minder moeilijk dan van de Duitser Marcel Negrin, die het goud veroverde. Zonderland komt later vanmiddag ook nog als favoriet in actie op de, in de finale op de rek. Dit was het, uh, waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. De eerder genoemde spookrijder op de A1 is inmiddels aangehouden. Wel staat er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort nog een file tussen Knopendiemen Diemen en Knopen Muidenberg van 2 kilometer. En op de N259 Dinteroort naar Bergen-op-Zoom tussen Dinterloort en Welberg 3 kilometer. En een treinvertraging, want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. Reizigers hebben meer dan een uur vertraging. Tweede helft, de bal gaat rollen. Het is half vier geweest. Ajax-Groningen, Ronald van der Geer. Hij rolt alweer een seconde of 24, Tom. We zijn begonnen 0-0 ruststand en Ajax met het balbezit. Voor is nog wel wat kansen gezien voor Ajax. Eentje voor Eusbilic. Om een paas van Eriksen vanaf de linkerkant. Hij kwam 2 centimeter tekort. En misschien was de mooiste actie nog wel van Elham Doi. Toen hij werd vrijgespeeld door de Jong in het Trassop gebied. Goede lichaamsactie. Uiteindelijk kon hij de bal wegtikken richting de goal. Maar toen lag Van Loo, die eigenlijk met zijn lichaam in de andere hoek lag. Met de benen nog in de weg en zo. Dus geen doelpunt voor rust. En zal er gescoord moeten worden in de tweede helft. Als er überhaupt al gescoord wordt in deze wedstrijd. Het was ook de openingswedstrijd voor Ajax. Begin van het seizoen. 2-2 werd het in, in Groningen. Met twee doelpunten van Mounir El Hamdoui De eerste twee toen in Ajax-dienst. Nu was hij er dus weer dichtbij. En wat kan Groningen nog? Groningen dat zich voornamelijk heeft opgesloten. Nu wel balverlies van Holla. Dan kan Ajax eruit. Hier is Soleimani. Met de kansbal wordt in eerste instantie door Van Loo gekeerd. Dan kan Soleimani hem nog voor de goal brengen. Maar is hij uiteindelijk al achter de lijn geweest, zegt de scheidsrechter van Boekel. En dus het wederom terugbrengen van de bal van Soleimani richting Elham Dewey had geen zin meer. Betekent dus dat Ajax een corner krijgt naar die redding dus van Brian Van Loo. Tweede keer dat de keeper goed in de weg ligt op een inzet van Ajax. Die corner komt vanaf de linkerkant, gaat door Eriksen getrapt worden... komt bij de tweede paal, dan gaat Van Lood onderdoor... maar gaat uiteindelijk ook de jong onderdoor... en gaat de bal aan de andere kant, aan de rechterkant dus over de achterlijn... en kan Brian van Lood weer even opgelucht ademhalen. De vervanger van de nog altijd geschorste Luciano da Silva... Neemt ook de tijd met het nemen van een doeltrap. Voelt nog eens even of die bal wel hard genoeg is. En zegt vervolgens tegen Kankwist: ga maar weg. Ik ga een lange bal richting de Ajax-helft loslaten. Maar pas nadat ik wat kousen weer eens heb opgetrokken en daar helemaal klaar voor ben. En zo pakt hij een minuutje bij deze doeltrap. De bal komt terecht op de helft van Ajax, waar Baku naar de lucht in gaat. Uiteindelijk gaat de bal over hem heen. Oja kan dan wegwerken, maar niet meer doen dan de bal over de zijlijn schieten. En op de middellijn, precies op de middellijn aan Groningen's linkerkant, gooit Stenman in richting Sparf. Maar die speelt hem in één keer in de voeten van Anita. Groningen wil dan wel direct druk zetten. Doet dat ook. Die levert geen balbezit op. Want via Bakuna gaat die bal over de zijlijn. En vlakbij zijn eigen strafschopgebied mag Van der Wiel nu gaan ingooien... aan de rechterkant bij Ajax. Eusbelic niet bereikt, omdat in eerste instantie daar iets tussen zit. Maar in tweede instantie kan Van der Wiel de bal wel naar de Jong spelen. Op de helft van Groningen zijn we inmiddels met moenier El Hamdoui. Hij dus het dichtst bij de goal. Komt nu van rechts naar binnen. Speelt af naar Eriksen. Dan is Groningen eigenlijk alweer helemaal in positie. Dan staat er een groene muur zo rond dat schafschopgebied. Boylissen is opgekomen. Komt vanaf de linkerkant. en geeft een hele aardige voorzet waar Van Loo zich op verkijkt. En Van Loo vervolgens richting de grensrechter roept. Die bal is over de achterlijn geweest. Maar uh, dat wordt niet gehonoreerd. Dat protest van uh, van Lo. Aijers komt er nog een keer aan met El de Wee, Dewee, rand Elhandoui, gebied Elhandoui nog altijd. Nu kan hij schieten, nee, het schot wordt geblokt. In eerste instantie door Krankwist, dan weer een schot van de Jong. Maar dat komt in de, terecht in de handen van Van Loo. Nou, wat momenten voor Ajax dus, drie minuten naar rust. Het is nog altijd 0-0 bij Ajax Groningen. Hoe gaat het toch met FC Twente tegen Rode EC Henkok? Nou, FC Twente heeft het niet gemakkelijk tegen Rode JC. Maar het is wel een wonder dat er nog 0 tegen 0 staat. Van Rode heeft kansen gehad en Twente heeft ook kansen gehad. Maar laat ik nog even in het kort terugkomen op de eerste helft. Toen Willem Janssen, die speelde volgend jaar voor de FC Twente. Twee dotten van kansen kreeg voor zijn ploeg Rode JC. Ja, je zult het maar op je geweten hebben. dat hij Als toekomstig speler van de FC Twente. FC Twente hier een nederlaag bezorgd. En mogelijkerwijs ook beroofd van het de deelname Champions League. Het volgend jaar als FC Twente in elk geval de kampioen wordt. Twente heeft ook mogelijk. Gehad. Zojuist nog aan het begin van de tweede helft. Een bal die niet goed weggekopt werd uit de verdediging van Roda. En Theo Jansen duwt de bal wild over het doel heen van Proes. Nu weer een vrije schop voor de FC Twente. Theo Jansen breekt in het 16 meter gebied. Die bal die wordt weggekopt door een speler van Roda IEC. En dan mag FC Twente aan de rechterkant van het veld een hoekschop gaan nemen. Het is een slechte wedstrijd van FC Twente. Absoluut. En of dat nou heeft te maken heeft met het hele drukke programma van, de afgelopen, van het afgelopen seizoen op drie fronten actief. En je mag redelijkerwijs aannemen dat ze toch... Nu zijn uitgeschakeld voor de Europa League omdat ze met 5-1 hebben verloren van Villarreal. Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar het gaat moeizaam bij FC Twente. De hoekschop wordt genomen door Theo Janssen. Janko! Janko tegen de loor die voor aan. Nog een keer, de bal is nog niet weg. Dat was een mogelijkheid voor Janko. Zijn derde kans in deze wedstrijd. Hij heeft een kopbal gehad. Hij heeft een bal een keer hoog overgeschoten. Dit was de kans van dichtbij. Maar het gaatje was maar klein bij de eerste paal. Daar stond Proes. Die stond daar uh, op, als keeper natuurlijk op de doellijn, En ik dacht dat het vormen was die uiteindelijk die bal van die doellijn uh, afwerft. Het was even een klutsituatie waarin SC Twente, niet, waar hij, SC Twente niet gelukkig uit voortkwam. En bovendien op slag van rust. Daar zal ook over gediscussieerd worden. Maar er is maar één man die beslist. En dat is de scheidsrechter. Het Jansen claimde de SC c Twente een strafschop. Buissen, de verdediger was doorgebroken. De loge die legde zijn rechterarm voor zijn schouder. Langs voor de schouder van, uh, van Buizen. Ja, Toen claimde SC Twente een strafschop. Maar Jansen stond er dichtbij. Wij kunnen erover discussiëren. Hij moet in een zijn eentje beslissen. Nou ja, als hij hem had gegeven, hadden wij wellicht gezegd... dat was te zwaar. Hij heeft het niet gedaan. En dus is het nog 0 tegen 0. Het wordt nog een spannende tweede helft. Nu we vijf minuten hebben gespeeld. Hier in de Grootse bij de stand van 0 tegen 0. Utrecht Het draait toch ook wel wat moeizaam de laatste tijd. Vandaag ook tegen Feyenoord van Wielard. Nou, vandaag draaien ze gewoon slecht tegen Feyenoord. Met uh, na twee minuten na de pauze, in ieder geval één wissel doorgevoerd door uh, Ton du Chatinier. Hij heeft van Wolfswinkel gebracht om uh, rondom de moeite te gaan spelen. Schut is in de kleedkamer achtergebleven, verdediger eraf. Dus Silberbauer nu centrale verdediger geworden. Corner van Feyenoord, moet je altijd even oplotten, wordt nu weggewerkt. En uh, Assare is dan uh, de man die oppikt voor uh, Utrecht. Probeert uh, Mertes in de diepte te bereiken. Maar uh, wordt uh, keurig verdedigd door Martins Indi. En dus Feyenoord uh, alweer uh, uit de problemen. Combinatie eventjes uh, gezocht. Daar door Martins Indi met uh, Mewis krijgt de bal weer terug. Diepte gezocht. En dan moet uh, Wijnaldum proberen de bal onder controle te krijgen. Dat lukt niet. Uh, Duplan neemt over. Kan Utrecht vandoor aan de rechterkant van het veld. En uh, zoek, tegenstander uh, opzoeken en proberen in ieder geval nog iets te creëren ten opzichte van uh, Martins Indy. Moet eerst die bal maar eens voor gaan komen. Dat lukt dan wel. En dan ineens weggedraaid. Is hij daar dan ineens van Wolfswinkel? Nee, daar is hij niet. Want uh, daar zit nog net een verdedigend voetje tussen. Dus een, een corner voor Utrecht. Dat ging allemaal maar net goed voor de Rotterdammers. Je moet altijd blijven oppassen. Want ook al speelt Utrecht niet goed. Op Wilskracht kunnen ze nog een heleboel goed maken. En Feyenoord, zo jong als ze zijn, dat laat zich toch wel eens uh, omwerp blazen. En er is uh, iets aan de hand bij Henk Kok in Enschede. FC Twente krijgt een strafschop. En die strafschop is verdiend door Brama. Terwijl Wila die bal tegen zijn handen aankrijgt. Hij brengt even zijn rechterarm. Brengt even naar de buitenkant. Dus de arm gaat naar de bal toe. Jansen stond bovenop. En nu krijgt FC Twente dus wel een strafschop. Wie gaat de strafschop nemen? Is het weer Theo Janssen die tegen PSV een formidabele strafschop nam. Zo koelbloedig was Theo Janssen toen in de situatie tegenover de keeper van, uh, van PSV. Nee, hoe gaat het Ruiz die gaat het doen? Ruiz gaat de strafschop nemen en niet Theo Janssen. Een loden last op de schouders van deze Costa Ricaan. Ruiz op de penalty stip, de bal. En Ruiz op de 16 meter lijn, Proes. Die wordt nog even toegesproken door scheidsrechter Janssen. Jansen. Er kan een beslist moment zijn in zo'n wedstrijd. Deze kans mag je niet onbenut laten. De aanloop van Ruiz, de aanloop... De Proes beweegt. Oh, oh, oh, oh, in de handen van Proes. En wat een slecht ingeschoten bal. Onvoorstelbaar zwak. Helemaal geen snelheid. Het was gewoon in feite een terugspeelbaltje. Die Proes die hoefde helemaal niks te doen. Hij bewoog naar links, hij bewoog naar rechts. Hij kwam van de doellijn af. En dan schiet Ruiz ontzettend zwak deze meter trap in. En mag ik nou één ding opmerken. Ik begrijp er helemaal niks van. Helemaal niks van dat Theo Janssen deze strafschop niet nam. Een hele belangrijke strafschop in zo'n topwedstrijd tegen PSV. En dit is ook hartstikke, hartstikke belangrijk. En dan gaat Ruiz achter de bal staan. Mag ik gewoon zeggen dat ik er niets van begrijp. 0-0. Juist. Uh, we gaan eens even naar Sebastiaan... met het stoffige dag in Parijs-Roubaix. 33 kilometer nog te gaan. En uh, ik kijk naar de kopgroep. En daar rijdt een motor, natuurlijk, voor met een camera. En die zorgt er inderdaad voor dat er een enorme stofwolk daar uh, uh, over die kopgroep heen raast. De wind doet ook nog eens wat uh, extra duit in het zakje, natuurlijk. De noordoostelijke wind. De kopgroep van zo'n man of 16 met daar in ieder geval nog uh, één Nederlander bij: Maarten Chalingi. Want uh, Laser is daaruit weggevallen. En ook Con de Kort is daaruit weggevallen. De kopgroep heeft 25 seconden voorsprong op uh, Fabian hij is andermaal in aantocht. De winnaar van vorig jaar met de wereldkampioen uh, stevast in zijn wiel. Thor Husshoff en met een oud-wereldkampioen daar weer achter. Alessandro Ballan, de Italiaan van de BMC. Die in Italië weer in verband wordt gebracht met doping. Hij zou in 2009 een illegale bloedtransfusie hebben uh, ondergaan. Daardoor veel aandacht voor Ballan gisteren bij de ploegenpresentatie. En vanmorgen ook voor de start van de wedstrijd. Maar hij is gewoon vertrokken en zit dus nu in het elite groep met Hushof en met Fabian Cancellara. 25 seconden nog is de achterstand van die groep op de kopgroep. En dan gaan we dus een hele mooie groep krijgen vooraan. Die 16 man met Geddo onder andere met Van Summeren, met Quinziato, ploegenoot trouwens van Alessandro Ballan, met Elminger en met uh, Maarten Chalingi. dus onder andere. gaan gezelschap krijgen dadelijk van de grote drie. De grote drie die hebben zone 7 verlaten. De Moulin de Vertel. 33 kilometer ongeveer nog af te leggen tot aan de finish. En nog 6 Zones Vijf eigenlijk. Want de laatste, dat is een uh, zone voor de statistieken van een paar honderd meter. Maar straks gaan we ook nog de Carrefour, de Larbre over. En dat wordt een hele pittige zone. Misschien wel de zone waar de beslissing gaat vallen. Nu kunnen kanselaren Hushof en Balan even weer relaxen tussen aanhalingstekens op het asfalt. Daar de vorm hervinden tussen de boerderijen door in dat Noord-Franse land. 25 seconden moeten ze nog goed rijden. En dan komen ze bij de kopgroep van uh, 16 man ongeveer. En dan gaan we afwachten wat er gaat gebeuren op die resterende zes zones. 32 kilometer nog tot aan de finish hier op de Wielenbaan in Roubaix. Krijg van mij de tussenstanden bij het hockey. Rotterdam-Laren 1-2, Kampong-HDM 3-0, HGC Amsterdam 0-1, Den Bosch-Tilburg 0-0, scac Pinoké 0-2 en Oranje-Zwart-Bloemendaal. Daar zit Tim Steens, Ruststand 0-1, Tim. Ja, is het nog steeds zo. Tom, we hebben vijf minuten gespeeld in die tweede helft. En uh, ja, de doelpunt van Bloemendaal gemaakt door rol Bovendeert uit de eerste en enige strafcorner tot nu toe voor Bloemendaal. Maar Bloemendaal heeft het nu moeilijk, want ze moeten al een minuut of vijf met z'n spelen. Want Nick Meijer heeft een gele kaart gekregen van scheidsrechter Rob ten Katen na een overtreding, een fysieke overtreding op Sander Baart van Oranje Zwart. Dat betekent tien minuten op de strafbank en dan zit er al vijf minuten op. En nu nog vijf minuten dus uh, moet Bloemendaal tegen de numerieke meerderheid van Oranje Zwart kansje misschien nu voor Oranje Zwart in de cirkel. Het schot was van David Allegre. De tip in was van Thomas Briels, maar een goede redding van Jaap Stokman. En Bloemendaal moeten ze proberen nog vier minuten met de man minder te proberen om die 1-0 voorsprong te behouden. You were serving Serving USA. Ooh. And and Pacific Valley. De familie Wilson. Beach Boys met Surf in USA. Brian Ruiz is ook maar een mens. Twente Rode, Heincock. Ja, Het waren misschien gewoon de afspraken... Hè, dat Ruiz de strafschoppen euh, zou nemen. Maar in elk geval heeft hij een uh, zeer belangrijk moment... Heeft hij gemist in deze wedstrijd om Twente op uh, voorsprong te nemen. Wel is Twente nu in de aanval. Uh, Brahma op 5 meter van de 16 meterlijn. Die gaat naar Janko. Janko maakt zich vrij, kan Misschien schieten met zijn rechterbeen. Maar met verenigde krachten wordt hij van de bal afgezet. Onder meer door K. Dan kan Roda die kan de aanval overnemen. Wordt het een 3 tegen drie situatie. De bal in de voeten van Jonker. Wordt even uh, teruggespeeld naar Hadouier. Hadouier net over de middenlijn. Dan naar Willem Janssen. Willem Janssen die absoluut geen goede wedstrijd speelt. Maar nu wel een goede brede paas geeft naar Vormer. En Vormer wacht even daar in de middencirkel. En gaat die bal weer naar Hadouir. En zo naar het rode SC, Wat meer het 16 meter gebied van de FC Twente. Maar Bengson kan uitverdedigen. En natuurlijk moet FC Twente de nodige risico's nemen in deze wedstrijd. Je mag hier in elk geval geen twee punten laten liggen. Elke wedstrijd in deze fase van de competitie is gewoon een finale. Chardy, die speelt de bal over de zijlijn. Althans de tegenstander heeft heel snel... Ingegooid. De bal precies ter hoogte van de middenlijn. Weer afgespeeld naar Ruiz. En natuurlijk mist Ruiz ook een wedstrijd erin. Maar dan is hij wel zijn tegenstander de loge voorbij. Hij gaat op weg naar de 16 meterlijn. Hij gaat naar Kade. De bal afgespeeld naar Janko. Janko met zijn linkerbeen. Hij schiet op de vuisten van de Proes. En dan kan Kade de bal opruimen. Net in het 16 meter gebied. En de Jansen nog naar de rechterkant. Naar Rosales. De Rolales tegen het lichaam aan van Hemten. Even een moment in de wedstrijd. En dan gaat het publiek van de FC Twente gaat er ook onmiddellijk achter staan. Maar ik denk dat de supporters van de FC Twente zo langzaam een koppijn hebben van het spel van de FC Twente. Maar daar gaat het ook allemaal niet om. En het gaat niet zo vaak om de kwaliteit van de wedstrijd. Dit soort wedstrijden moet je, moet je eenvoudig gewoon winnen. Hoe dat doet er eenvoudig toe? Twente mag zo meteen de hoekschop gaan nemen aan de rechterkant van het veld. En dat gaat natuurlijk ongetwijfeld Theo Jansen doen. Hij kan ze zo ongelooflijk strak nemen. Als een kanonskogel kan hij een hoekschop nemen. Dan hoef je maar even tegenaan te lopen. En dan ligt zo'n bal achter de doelman. Het is zo eenvoudig gezegd allemaal. Maar dat moet allemaal even gebeuren op deze prachtige zondagmiddag. De 10e april van het jaar 2011. Frank heeft mogelijk een doelpunt. Nou niet mogelijkerwijs, dat is gewoon een feit. En herinnert u zich Diego Biseswar nog, die wel eens een mooie goal maakt af en toe. Dat is al heel lang geleden dat hij die bal van lekker verder in krulde in de verre hoek. En hij doet het vandaag gewoon nog maar weer eens op het een moment dat je denkt, nou fijn hoor, je mag wel eens wat laten zien. Even die individuele actie. Hij kwam even vanaf de linkerkant, de plek waar normaal gesproken Mia staat. Zoekt de punt van het strafschopgebied op. Denkt, hé hey, deze plek ken ik, hier heb ik wel eens van gescoord. Ongeveer vanaf deze hoek. Hij passeert vorm. En zorgt ervoor dat Feyenoord op een zeer comfortabele 3-0 voorsprong komt tegen FC Utrecht. En FC Utrecht op die achtste plaats. En Mario Been zegt steeds, wij willen nog voor Europese play-offs gaan. En iedereen in Rotterdam dacht, nou die trainer, het is allemaal hartstikke leuk dat hij het zegt. Maar niemand geloofde hem echt. Maar als Feyenoord dit vandaag gewoon wint, en dat lijkt er toch bijzonder sterk op, is het verschil nog maar vier punten. Zijn er nog wel wat concurrenten natuurlijk. Herakles staat er nog tussen, NEC staat er nog tussen. Maar Feyenoord staat er dan toch heel goed bij. En Utrecht dat uh, zo verschrikkelijk had uh, geïnvesteerd aan het begin van dit seizoen, dreigt er dan zomaar uh, buiten te vallen. Er komt nog een corner voor FC Utrecht. Misschien kunnen ze gelijk nog wel terugdoen na een klein uur voetballen. De corner van Mertens, weggewerkt bij de eerste paal. Feyenoord op 3-0 tegen Utrecht. Bijzonder luxe positie in de Galgenwaard. We gaan even naar uh, Sebastian Timmerman. Uh, om te kijken wat er allemaal gebeurt daar in Parijs-Roubaix. Ruzie, ruzie, ruzie tussen uh, Thor Husoft en Fabian Cancellara. Husoft zat continu in het wiel van, van uh, Cancellara. Wilde niet overnemen, was aan het plakken daar in die achtervolging op de kopgroep... van uh, nog 13 renners die we vooraan over hebben in deze prachtige editie van parijs roubaix En op een gegeven moment op het asfalt zei Fabian Cancellara... het is genoeg als Husoft niet wil werken en als Balan, die daar als derde renner bij zat... dat ook niet wil doen, dan doe ik dat ook niet. En het uh, onderrondje tussen Cancellara en de ploegleider van Thor Husshoft van uh, de Garmin ploeg Jonathan is Zij genoeg. Cancelara maakte met zijn handen duidelijk. Jongens, als jullie niet mee willen rijden doe ik het ook niet meer. Inmiddels daardoor een aantal renners teruggekeerd bij Cancelara Ballan en Husshoft. Onder wie uh, Van Marken en volgens mij ook weer Koen de Kort. En vooraan beginnen ze daardoor misschien wel te geloven in de zegen van Parijs-Roubaix. Want het is nog maar 26 kilometer tot aan de finish. En de kopgroep is inmiddels de zesde zone opgereden. Met Johan van Summeren daarbij. Ook trouwens uit die Garmin ploeg. Martin Elmingen rijdt al lange tijd aan de leiding. De Zwitserse kampioen heeft Matthew Heyman daar in het wiel. In ieder geval zit Ged nog bij. Rast zit er nog bij. Maarten Cialinghi probeerde dit net ook weer een keer. Maakt een ijzersterke indruk. 26 kilometer dus nog te gaan. Sepp van Marken daarachter. Nu wel in de achtervolging. Dus wat Hussof niet doet, doet van Marken zijn ploeggenoot wel. Cancellara zit daarachter. Dan zien we Hushoff in derde positie. Fletcher schuift naar voren. Die is teruggekeerd. En daar zie ik ook nog weer een Rabobank-shirt. Maar is dat Sebastian? Langeveld of is dat lezen? Nou dat was eventjes moeilijk te zien, maar er zit ook nog een renner. in ieder geval in dat groepje van Cancellara. Zij ook weer de stenen op. En wat gaat Cancellara doen? Gaat hij dadelijk nog een keer aanvallen? Misschien wel op deze zesde zone van 1,3 kilometer lang. Of wacht hij tot de Carrefour de Larbre bijvoorbeeld? Dat is nog een zone die behoorlijk lang is met ruim 2 kilometer om daar nog een keer aan te gaan vallen en om nog weer te proberen naar die kopgroep toe te rijden. Want ondertussen hebben die koplopers gewoon weer 1 minuut en 10 seconden voorsprong op die groep van de Fabian Cancellara. En zo is het een hele tactische, maar een hele mooie versie van Parijs roubaix Ajax Groningen Ronald van de Geer. Echt een 0-0 wedstrijd. Nou, dat wil ik niet zeggen. Na 65 minuten is dat wel de stand die op het scorebord staat. Maar er zijn in de tweede helft dan ook van meer momenten geweest om te scoren. Voor beide ploegen, overigens. Dan in het hele eerste bedrijf. Groningen is er heel dichtbij geweest. En Vermeer heeft zich kunnen onderscheiden. Op inzetten van Bakuna en, en Enevoltse. En ook Ooyer en Anita hebben Groningse treffers in de weg gestaan. Simpelweg omdat ze schoten blokten van Enevoltse. Vanaf de rechterkant van het strafschopgebied En van dichtbij van Matas. maar Dat is de nieuwe spits bij FC Groningen. is is Bakuna komen vervangen. En Ajax is er dichtbij geweest na een goede combinatie. En daar is Ajax continu naar op zoek. Maar het gaat allemaal nog altijd in een laag tempo. En Groningen voetbalt inmiddels mee. Maar er was een grote kans voor Gregory van der Wiel. Na een combinatie Elham de Wier-Eriksen werd hij in staat gesteld om een doelpunt te maken. Maar uiteindelijk was er niet eens een redding van Van Loon noodzakelijk. Omdat Krankwist op het laatste moment de inzet van dichtbij van Van der Wiel kon blokken. Na 66 minuten dus nog altijd die 0-0 stand. Met een vrije trap nu voor Ajax. Die Jan Vertongen gaat nemen. De aanvoerder van Ajax. Nadat nou, Ene Voltsen een gele kaart heeft gekregen. En nu een, um, die vrijtrap genomen. Met Erikse op de helft van FC Groningen. Vindt in de as van het veld Elham de Witt. Dit is een hele leuke beweging. Daarmee stuurt hij in elk geval een Groningen middenvelder. Sparft het bos in. Bal gaat breed naar Ebicilio. En die schiet dan van 17, 18 meter. En ook met Ebicilio noemen we een nieuwe naam. Hij is gekomen voor Eusbilic. Dat betekent dat Soleimani nu bij Ajax aan de rechterkant staat. En Ebicilio dus vanaf de linkerkant probeert. Maar tot nu toe, ja, Groningen voetbalt mee. Sinds een minuutje of 10, 15 heeft hij toch besloten om die ultraverdedigende stelling te verlaten. En wat meer op te rukken richting de Ajax-helft. En ik moet eerlijk zeggen, er komt wat druk op de defensie van Ajax. En dan zie je toch gelijk waar Ajax kwetsbaar is. Nu heeft Ajax balbezit in aanvallende zin. Weer een handige beweging van Elham Dewey die zich vrij speelt aan de rechterkant op de middellijn, Vervolgens paast naar de linkerkant waar Boylissen staat samen met Ebicilio. Ebicilio komt dan naar binnen maar is maar... 10 meter over de middenlijn. In de as van het veld nu Elham Douy gevonden. Die draait, die kapt en die opent dan weer naar de rechterkant. Naar Die Moeite met aanname, maar heeft hem wel. Die kleine vleugelaanvaller van Ajax gaat nu richting de achterlijn. Houdt dan in. De paas terug naar Van der Wiel. Die staat in de buurt van het strafstopgebied. Van der Wiel gaat dan opstomen richting de achterlijn. Achtervolgt door Tadic. Geeft nu een voorzet met het linkerbeen. Maar die kan makkelijk geplukt worden door Brian van Loo. Nog 23 minuten en het is nog altijd bij Ajax Groningen 0-0. Twente jaagt ook op een doelpunt tegen Roda Henkok. Nog altijd 0-0. En nog 24 minuten te voetbal. De voorzet komt vanaf de linkerkant. Maar de voorzet is weer slecht. Komt binnen het 16-meter gebied in de voeten van hemte Die speelt de bal dan af naar voren. En dan maar één zoekt Rodier C. diepte. Maar deze beweging van, uh, van Jonker is niet goed. En dan kan Twente de aanval overnemen. Althans, de bal overnemen in het verdedigingsgebied. Uh, door uh, Rosales. Rosales mag graag aanvallen. Maar hij zal ongetwijfeld nu geen risico nemen. En kiezen voor een baas naar Lanzaat. En Lanzaat heeft dan weer even moeite met het aannemen van de bal. Neemt die bal niet juist aan. Bal moet stuiten. Even omhoog moet hem dan weer terugleggen op Bengtsom. Maar Twente blijft in elk geval in balbezit aan de linkerkant van het veld. En ik weet het eerlijk gezegd niet wel voor invloed die wedstrijd tegen Villarreal heeft gehad. Tegen VVV was het ook niet al te best. En werd Twente gewet. Hier glijdt Rosales zomaar onderuit. En er is geen tegenstander in de buurt. Binnen een straal van een meter of vijf geen tegenstander in de buurt. En Rosales glijdt gewoon onderuit. En dan gaat die bal over de doellijn. En dan mag de Ploes gewoon een doelschop gaan nemen. Ik wilde nog zeggen dat die thuiswedstrijd tegen VVV bijvoorbeeld ook niet geweldig goed liep... Toen werd Twente in de slotfase nog gered door de invaller Ola John. Notabene met een kopbal die van zijn hele leven nog nooit een bal echt had gekopt. Maar Twente redde het toen nog tegen VVV. Het is nu weer Roda vormen. De bal naar de buitenkant van het veld naar de Jonker. En Frank, zit er iedere keer tussen joh. Ja, het is hier gekke werk aan het worden voor Feyenoord. 4-0 is het al in Utrecht. En uh, ongelooflijk gemakkelijk die bal ingeleverd. Volgens mij was het Wuitens die probeerde uh, Strootman in te spelen. Strootman stond te wachten op de bal. Dat had hij beter niet kunnen doen. Ver zat er goed tussen. Die kon vervolgens links en rechts het vrije medespelers kiezen. Rechts was er Castanjos, Links was er Wijnaldum. Hij koos voor Wijnaldum. En die keek, de bal even, die keek even, keurig waar uh, gestaan werd door uh, vorm. En plaatste de bal vervolgens uh, prima in de goal van FC Utrecht. 4-0 voor Feyenoord. En wij gaan naar Ronald. Soleimani loopt met de duim in de mond te kijken naar het publiek. Het publiek dat hem toejuicht. Want de vleugelaanvallen van Ajax heeft de Amsterdammers dan eindelijk op een 1-0 voorsprong gezet. En dan kan het elftal van Frank de Boer zijn geluk niet op. Er gaat wel een hele grote communicatiefout aan vooraf. Want de bal komt van Van der Wiel. Dan wacht Krankwist eigenlijk op ja, wat gaat gaat doen. En hij ziet dan ineens tot zijn eigen ontzetting dat Van Loos een goal uit is gekomen. Daar had de Zweedse verdediger helemaal niet op gerekend. En dan ziet Soleimani dat wel met een keurige lop over de lange doelman van FC Groningen. Groningen heen, verdwijnt de bal uiteindelijk in de goal. Ajax heeft dus de voorsprong te pakken waar het zo lang op wacht. En misschien lokt het nu bij Groningen uit dat het nog verder de defensieve stellingen verlaat. En het een echt voetbalgevecht gaat worden in de Amsterdam Arena. Sulemani dus zet Ajax op een 1-0 voorsprong. En Twente moest al en moet nu helemaal, Henk? Ja, en Buissen die was uh, dichtbij met een afstandsschop. Maar die bal die werd niet helemaal goed gewerkt door de Proes. Die had hij gemakkelijk moeten pakken, maar via zijn vingertoppen gaat hij over de doelat. Dus een hoekschop. Jansen brengt die bal weer voor de goal. Kan Janko kopen, hij kan niet kopen En die bal die gaat dan simpelweg achter. Nee, nog, toch nog weer het laatst geraakt door de speler van Roda. Ik zie dat de grensrechter gebaat naar de cornervlak. Dus andermaal een hoeskop. En er wordt weer genomen door Theo Jansen. Het vertrouwen, dat is toch zo'n magisch woord hè, in de sport. Het komt te voet en het gaat te paard. Is dat nu het geval bij de FC Twente? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Het slechte spel het zal meerdere oorzaken hebben. Weer Theo Jansen. Daar komt de bal in de 16 meter gebied. Er wordt gekopt. En dan gaat die bal simpelweg door een aanvaller van de FC Twente. Ik dacht dat Wiskrof trouwens de verdediger. Gaat die bal over de doellijn. En dan kan, ja, dan kan Roda weer wat proberen. Een doelschopje voor, voor uh, Proes. Roda wat in die tweede helft in elk geval niet die kansen krijgt. Die ze in de eerste helft wel kregen. Met name via Willem Jans. Dus zijn naam is al een paar keer genoemd. Als toekomstig speler van de FC Twente. Wel in de voorhoede bij Roda. Bij uh, Juncker. En Jonker legt hem even zijn naar Baudor. De invaller voor De Loge. Nou, dat, nou dit was Bodor. Bodor zou net worden aangespeeld door, uh, door Vormer. En nu is het uh, Hemte. Hemte die dacht iemand anders in gedachten te hebben om die paas te geven. Maar hij komt... Uh, nou, nu alweer bij Ruiz terecht. En Ruiz is heel ver teruggezakt. Halverwege zijn eigen speelhelft. 0-0 en Enschede. De remster Adrie Visser is eindwiderreis geworden... van de Energiewacht Tour. In de afsluitende etappe in Haar... kwam haar koppositie niet meer in gevaar... Marianne Vos wist de Massa Sprint te winnen... en boekte daarmee haar tweede etappenzegen van deze ronde. Vos eindigde in het klassement als derde achter Loes Gunnewijk. Jeffrey Herlings is het wereldkampioenschap motocross begonnen met een podiumplaats. De 16-jarige coureur eindigde in de grote prijs van Bulgarije... de derde plaats in de MX2-klasse. Hij moest de Brit Tommy Seal en de Duitser Ken Roxen voorlaten. En Jonathan Hyward heeft de Classica Primavera gewonnen. David Lopez eindigde als tweede voor Nick Nuens... De Belg vorig jaar nog in dienst van Rabobank won vorige week de ronde van Vlaanderen. Hier uh, won dit jaar ook al een etappe in de Ruta del Sol. En wij Volga... gaan nog even naar Ronald van der Geer. Ja, Ajax precies de wedstrijd, denk ik. Jan Vertongen uit de corner vanaf de linkerkant blijft de bal wat hangen. En uiteindelijk tikt de aanvoerder van Ajax de bal langs Van Loo. Ajax op een 2-0 voorsprong thuis tegen FC Groningen. En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 18 jaar. Een reportage over de onopgeloste vrouwenmoorden van Guaris. De moorden op vrouwen zijn gestegen van afgelopen jaar meer dan 300 hier in de stad. Vanavond 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.